luistert u naar De Tunnel, geschreven en geregisseerd door Jean-Pierre Ploy. Hier vandaan is de riviermonding goed te zien. Beter dan vanuit de trein, hoewel ik hier niet mag staan. De afrastering is er niet voor niets. Mensen moeten beschermd worden tegen zelfmoord, zolang ze zich nog dienstbaar kunnen maken of medelijden kunnen opwekken. En voor mij, in de verte, wordt hun beloning aangevoerd. In zeekolossen die de golven breken. Buitengaats leunen ze vol minachting op de zee, als verdetten. Alles wijkt voor hen. Het water, de wind. De zon weerkaatst op het staal. Regen en sneeuw vallen zonder het schip te schenden. Bootjes schieten uit de weg of worden vermorzeld. Want het fortuin dat ze met zich meedragen is niet makkelijk te wenden. Soms worden ze in hun overmoed... ...bedwongen door een getergde woedende zee en gaan te gronden, onbruikbaar geworden en dan onzichtbaar. De zegenrijken danken het water geen moment dat het hen verdraagt en verder draagt, steeds verder... ...tot de bestemming die alleen de bemanning kent, om iets af te geven of weer mee te nemen. Verder weg. Maar eenmaal voor de kust, hier rechts, vallen ze stil. Kleine sleepers trekken naar hen op en maken lijn aan hen vast... Als blinden worden ze de rivier opgeleid, naar de kade waar kraandrijvers die niets van de zee weten hun lading lossen. En de bemanning die niets van de stad weet, zoekt het geluk in de voor hen bestemde wijken. Daarna worden ze, lam en verarmd, teruggeleid tot op de loopplank, maar dat is vanaf hier niet te zien. De schepen leggen nooit langs deze kant van de rivier aan, waar alleen koeien en platte graslanden zijn. En het heeft geen zin een koe een bankbiljet voor de neus te houden, tenminste, boeren doen dat nooit. Wat een kijkdoos. Het water is donker. Blauw. De zon scherpt de vormen aan. Vrijle slepers halen de kolossen binnen... met witte cirkels zeemeeuwen boven hun hoofd. De havenkranen zwaaien en knikken. De oliekrakers... Niet, niet groter dan een lucifer... stoten okergele rook uit... of sturen vuur... in midden van helrode tanks... omgeven door loodsen en opslagterreinen. En daarachter... Verborgen in een nevel, de stad. De spits van de kathedraal prikt door de sluier heen. Ik zou hier moeten blijven staan. Hij is. voorbij. Ik moet gaan. De volgende komt over 29 minuten. Maar dan ben ik al lang aan de overkant. 38 keer per dag gaat er een trein onder de schepen door. Duizenden mensen duiken het water in... en komen er dan zo'n twee minuten later weer uit. Kurk droog. Zonder de adem te hebben Zonder enige beproeving. Want ze gaan niet zelf. Ze laten zich gaan. Ik wil gaan. Ik ga. Ik moet. Ga dan. Ja... Wacht even. Eerst rust. Rust. En dan... Tempo. Het juiste tempo. Tijd genoeg. 29 minuten. En dat voor, zeg, drie kilometer. Uh, Ruwweg, schat. Dat moet toch kunnen. Ik had de afstand preciezer kunnen meten. Ik kan nu ook terug gaan, de afrastering over, de trein in... proberen tijd en snelheid nauwkeurig op te nemen... en daarna weer hier gaan staan. Hetzelfde zeggen wat ik net gezegd heb... De afrusting weer over naar het passeren van de trein. Maar dat doe ik niet. Want ook dan zou ik weer... De kranen. Ik ben ook zo slecht in schatten. En de nevel vervalst de afstand. Het beste is... lang genoeg. Een Half uurtje. Ja, Johan, jij bent... Uh, heb jij... Uh... Zo, net op tijd, zeg. Ja, waarom ben je toch altijd later dan ik, terwijl we even ver van het station af zitten. Weet je waarom? Nee. Mooi zo. Sorry, ik kon het niet goed horen, Johan. Nog een keer. Ja, ja. Nee hoor, die had je aan een keer gevraagd. Licht. Is dat niet? Ja, in de verte. Een paar puntjes. Maar verder? Maar het hoeft ook niet, want het trein heeft zijn eigen lampen. Een minuut, voor we afdalen, gaan de lampen in de coupé aan. Reizigers die het traject niet kennen zijn verbaasd. Midden op de dag en ineens het licht aan. Alsof er een onaangename gratis wordt uitgehaald. Ze worden onrustig, gaan zitten, laten hun krant zakken. Dan merken ze dat vanaf de grond een betonnen muur langs het raam omhoog kruipt. Steeds hoger. Die zich plotseling sluit over de trein heen. Buiten is het aarddonker. Uit het raam kijken heeft geen zin meer. Het doet zelfs pijn aan de ogen. Omdat de muur zo dicht langs het trein suist dat elk steunpunt vervliegt. En je wel traag scheel gaat kijken. Een het gestoken arm zou afgerukt worden. Dus turen de mensen maar wat in het rond. De coupéen. Per ongeluk raken ze mekaars blik schrikken, wenden zich af, zoeken een ander steunpunt, komen weer bij een persoon, weer een vreemde ontwikkeld met strikdraad, dus staren sommigen maar naar het plafond, de lampen, en een enkeling waagt het om ongevraagd iets te zeggen. Meestal dat het zo akelig is voor je oren, zo'n tunnel. Gelukkig hoef je hem niet te verstaan door de herrie. Je oren, brutaal is dat. Stel je voor dat hij zou zeggen, uw oren... Dat is nog brutaler! De bevrijding wordt aangekondigd door een licht stijgen van de trein. Een iets langzamer rijden. Moeizamer. Maar het einde van het onbestemde is in zicht. Nog even, en men kan elkaar weer mijden zonder onfatsoenlijk te zijn. Kranen, krakers, tanks. Er is weer wat. Er komt nog meer. He, maar kijken zonder iets te zien. Ze presenteren alleen maar hun ogen... en deiden ze dan terug voor een beetje strikbraad. Logisch dat ze niks zien. Ik had wel een been kunnen breken. Of tegen een muur opbotsen. Zo zonder waarschuwing houdt de stoep op. Zonder bord, zonder rijk, niet deze een stap. Dat is niet waar, anders was ik niet gevallen. Maar ze hadden er toch wel een lampje bij kunnen zetten. Ach, een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel tunnel je tunnel tunnel een tunnel tunnel tunnel tunnel een tunnel is Hans, jij hem. Die naast die meneer, de duim is haast geen nagel, zo kort te zijn. En een grote teen die net zo... Hans... En die grote teen is bijna even lang als haar kleine teen. Oh ja? Ik zo kijken, jongen. Kom. Nou, vader, dan moet u maar. Ik... Ja, of zal ik gaan? Nee, nee, nee, nee, ik ga wel. Zeg, Hans, heb jij voor mij van bach... Waarom zou de Opa Heb je de... voor mij heb Ik loop dat jootje. Dat met een stom spelletje moet meedoen. Terwijl die veel liever aan mij zou willen vragen waarom ik zo'n rare en teen heb. Wat valt daar nou om te lachen? Niks. Ik hou erop. Ga verder. Waar was ik gebleven? Bij de inktvissen. De vrouwtjes inktvissen en hun ellendig bestaan vanaf de bevruchting. Nou ja, in ieder geval. Ze kwijnen weg in de zeven weken dat ze hun bevruchte eitjes verzorgen. Ze eten zelf helemaal niets meer en teren in op hun reserves. De mannetjes leven doorgaans nog negen maanden na de bevruchting. Zij het op een andere plek omdat het wijfje de eitjes in alle rust wil Zoiets kan een hele opluchting zijn. Wat? Ik ga verhuizen zodra je je vrouw bevrucht hebt. Zou jij dat ook doen? Emma, je vergeet dat ik geen vrouw heb. Dat is ook de reden waarom je elke treinreis naast me zit. Mijn leraars gaan een me met deze. Nee, moet ik denk dat je toch al twee keer per dag tegenkom? Maar wat heeft dat nou? Ah, nee, wat verschuurt? Zag je dat? Dat? Die koe. Ik zie onder de koeien. Nee, die daar. Die op de grond ligt. Die koe rende achter een andere koe aan en stortte toen ineens te aarde. Zo maar ineens. Ze ligt nog steeds. Waar? Misschien had ze maar... ik heb een attack. Ook een gebroken. Nee, no, nee, no, je no, hoeft no, een no. koe ligt die zijn binnen? Man, man. nee. Nee. Serieus, je moet er gaan wat. Doe nog eens al hè? Doe nog eens? la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la nu heb ik het juiste tempo gevonden. En het ritme. Een tunnel is, een tunnel is. Zijn is te nuttig. zijn is te nuttig. Ritme. Om te rennen. Daar gaat het om. En niet iets ingewikkelds. Niet te moeilijk. Uh, kijk maar. Zie wel. wel kan niet, niet om op te lopen. ook niet gaat ook niet de melodie neemt, want melodie neemt, want zijn. moet mooi zijn. Melodie is luxe. De beloning na het werk. Nou, saai, stom, nuttig. Of het medelijden. Of met het medelijden. In ieder geval. Nou, saai, stom, nuttig. Zo kom ik tenminste een eind... Ergens naar een lampje in de verte. Soms loop ik naar de brievenbus. Zijn dan Hou op, je loopt toch al even op, hou eh. gaan we Ga maar door. Dan eh, heb ik een brief of een kaart geschreven om naar de brievenbus te kunnen rennen. Ik word oud, dus ik moet rennen. Dus daar de asje tegen gaan. Maar niet in een bos, maar konijnen veel harder lopen. Gewoon, schoenen aan, jas aan. Naar de brievenbus. Ik wacht tot vijf minuten... ...voor de laatste lichting om te kunnen moeten rennen. De kaart in de hand. Want soms kom ik iemand tegen die zijn hond uitlaat. En hij moet weten dat ik niet als een dwaas over straat ren. Oh, was een dief. Ik houd de kaart ver van me uit. Met gestrekte arm. Duidelijker kan dat niet. Maar... ...de postauto is nooit op tijd. Altijd aan de late kant zodat er geen vreugde is. Alleen een eenzame brievenbus. Ze klonken maar wat. Ik weet nooit of ze de volgende keer weer klonken. Eén keer. Nee, dat is vergeten. Sai, stom, nuttig saai. Loop ik terug, rustig. Want ik heb een jas aan. En geen kaart meer in mijn hand. Dan ben ik zonder ritme. Zonder melodie de honden zijn binnen de straatontager geven hetzelfde licht als een paar uur later en deze landen een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een tunnel is een is een ...zonder één uitzondering. Emma. Oh, sorry. Ik dacht nog even aan die verongelukte koe. Welk gedrag vertonen wij? Jullie niet. De inktviswijfjes. Die doen vanaf de bevruchting helemaal niets meer... behalve het grootbrengen van de eitjes in voedsel meer. Ze eten überhaupt niet meer. En wanneer hun kroost na zeven weken is geboren en sterk genoeg is om voor zichzelf te zorgen, dan sterft de inktvismoeder, terwijl het mannetje nog zo'n negen maanden na de bevruchting in leven blijft. Hm, logisch. Hoezo? Je was hem gesmeerd, zei je, toch? Hij hoeft zich niet uit te sloven. Nee, dat ligt anders. Iemand heeft ontdekt dat het wijfje achter de ooghoek een klier heeft die een hormoon produceert. En dat hormoon zorgt ervoor dat het wijfje sterft. Achter de ooghoek? Ja. Kijk, het wijfje heeft twee stervensklieren. Haalde die onderzoeker de beide klieren weg, dan bleef het wijfje na de bevruchting gewoon eten. leefde net zo lang als het mannetje en toen de eitjes uitkwamen, had ze haar kinderen op. Wat ontzettend gemeen. Ach, zo is het nou eenmaal in de natuur. Nee, de natuur is niet gemeen die man die dat wijfje der eigen kinderen liet opeten. Als hij ze er niet mee had bemoeid, dan had ze dat nooit gedaan. Dat was tegen haar En dan het... hadden we nog steeds gedacht dat verouderen een kwestie is van slijtage. Een soort metaalmoeheid. En dat sterven daar weer het logische gevolg van is. Nu weten we dat dat niet waar is. Slijtage in de zin van opraken geldt niet voor ons lichaam. Het is de bedoeling van de natuur dat we sterven. Zozo. We slijten niet. Of beter gezegd... Het sterven en ook het verouderen zijn gegevens die al voor onze geboorte in ons opgesloten liggen. Onontkoombaar. Het zit in ons programma, omdat er anders geen geboorte zou kunnen zijn. Ja. En om achter die waarheid als een goed te komen, laat die man de inktvismoeder er kinderen opeten. Oh Hans, het is jouw beurt. Maar opa, die meneer vertelt over moeders die hun kinderen opeten. Is dat waar, Anna? Wat zegt uw vader? Is het waar dat sommige moeders hun kinderen opeten? Die meneer, zeg ja, het. komt voor, inderdaad. Wat weet jij daarvan? Niets. Bovendien ging het om wijfjes. Die sterven zodra een uitkomen. Niet waar, Zal we die meneer vragen? Nee, nee, doe maar niet, dat is onbeleefd. Ach, dat is zeker weer zo'n natuurverhaal. Er gebeuren zulke enge dingen. Nou, vraag maar, Hans. Opa, heeft u voor mij van Felix Mendelssohn wat Matholdi... Ja, doe maar. Nee, kan nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, die heb ik niet. Maar, maar mag ik van jou? Ik kan het wel. Het moet makkelijk kunnen. Ja, misschien zelfs in de wandelpas. Of, uh, achterstevoren. Ja. Zoals de loopjongen van de balie laatst. Toen hij voor het eerst mijn kamer binnenkwam, zonder te kloppen. En ik zei, hé, hey, wacht eens even, wie ben jij? En hij zei, pardon meneer, ik ben de nieuwe junior assistant director desk office. Kom dan maar binnen, zei Maar ik ben geen meneer. Ik ben de Director Analyzing Media News. Damn! Dus. Zij keihard. <laughs> en ik lachte keihard. En hij keek zo bad. Oh, zo so bad. Zo so bad. Dat ik zei: Junior Assistant Director, Desk Office. Weet jij niet wat dat betekent? Ken jij misschien geen Engels? Denk jij? Junior Assistant Director, dat je meer bent dan de loopjongen van de desk alias de Bali, die dan officieel wel een minimum krijgt. Maar kijk, we moeten ook nog winst maken. Anders is dat helemaal geen desk office, geen director desk offices en zeker geen Jeno. Want zo heet je hier, Jeddo. Dus wees je wel blij met je nieuwe naam. Dan heb je tenminste iets om over te kletsen in de disco. Maar denk vooral niet dat je achter mijn kamer kan binnenkomen en zonder te klappen heb ik geen bezwaar tegen, ik ben ook maar een mens, geen meneer. Dus de volgende keer buk je je als je bij mijn de deur komt. Eén, twee, en je legt alles wat je in je handen hebt keurig neer op de grond. Dan klop je en je klopt recht op dus na wat je het hebt opgeweerd. Ik kan heel goed horen of iemand beneden aan de deur dan wel in het midden daarvan klopt. En... Nu ga jij natuurlijk in de gebukte houding je arm omhoog strekken... om zo in het midden van de is, jongeman van de Bali. Dat doen wij hier niet. Hier wordt niet gespeeld en zeker niet vals gespeeld. Dit is een bedrijf met aan de top een hele hoge meneer... wiens woorden als goudkorreltjes door de media worden verhogen. Dat weet je toch wel, neem ik aan? Of lees je geen krant in de disco's? aan. dan moet het jou bekend zijn... dat het belangrijkste nieuws in de krant elke dag weer... uit de mond van onze baas komt. En... ...wanneer er iets uit zijn mond naar buiten treedt... ...dan kan het alleen maar als er eerst iets... naar binnen is gegaan, via zijn ogen... ...en dat iets, dat bepaal ik. Ja! En dat heb jij in je handen. Zij natuurlijk dat jij veel te veel in je handen hebt... ...maar dan ben je loopjongen voor. balieknecht, die zonder het te weten... ...het aanstaande nieuws binnendraagt. Als ik het maar weet. En daarom buk jij je als je voor mijn deur staat, begrijp je... En na het bukken, enzovoort, enzovoort, dan leg je hier op mijn bureau de moerkoek neer. En de rest kun je zelf wel verzinnen. Nogmaals, ik heb er vrede mee als je me tutoieert, dus je kan gaan. Ik, ik moet gaan. Niet dat ik altijd zo nors ben. Alleen de eerste keer. En zeker wanneer ik ineens, van achter het bureau... Mijn medereizigers uit de trein voor ogen krijgen. Kranten schapen die mijn horizon verduisteren. Ze weten niet wat ze lezen. Ze willen het niet weten. Te stom om wat ze lezen niet te geloven. Te stom om het weg te gooien. Om zelf wat te maken. En ook zij mogen me tutoyeren, maar dat moet. Dat is. Dit kan niet. Dat klopt niet. Toch is het zo. Ik hoop het toch niet. Ik kon het wel. Ik had het gekund. Waar het spoorboekje ligt. Hoewel. Een hoederpijn. Ik sta erin. Ga ja, Ter de uur. Dichter. Gezucht. Tegen de muur. Niet kijken hoeveel ruimte er is vanuit het trein. Nee. Dichter de, tegen de muren, duwen. Ogen dicht. In donker. Je wilde, je moest. Nu moet je. Je had het geen recht. Slechts maar. Waarom? Dit. Ik had niet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Stuur. Kuur. Allemaal half geld? Ja. Als ja. ja. stuur. Kuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Samen of apart? Stuur. Kuur. Stuur. Kuur. Stuur. Kuur. Het ja, gek is, in het vlat zeggen ze cockerico. <lacht> bang voor niets. <lacht> voor niets bang. En ik heb alles nog. Armen, benen. Ik ben er nog. Midden in de tunnel. Stom op. Je wist het toch. Dat het andere baan van gescheiden is dan dit door een muur. Dat je een tegemoetkomende trein nooit kan zien. Je gaat twee keer per dag met dit ding. En je bent nog even stom. Ketelapper, bang voor niets. Wees al het lopen, rennen, de tunnel door. Even kijken. Ja. Rust. Eerst rust. En dan het tempo. Het juiste. En, en niet meer aan. Heb je? Jaap. Oh, je wordt op... Oh, rustig, maar rustig. Oh, waar is die controleur? Oh, Jaap. Oh, oh, ja, ja, ja. Doe maar, doe maar, doe maar. doe maar Kom, kom, kom. Ja, ja, haal dat weg, Jaap. Ja, je. Ja, daar, daar ook nog een beetje. Ja, en dan, nou je neus nog. zo'n 50 meter afstand, of 100 Ik ben niet goed in schatten. Ik weet alleen dat ik ogenschijnlijk precies in het midden sta. Ik ben er al heel wat gepasseerd. Niet meer dan een waaklichtje. Toen ik er voorbij kwam, zag ik vaag de weerschijn van de rails. De bielsen, het glint leiding. En daarna werd het weer donker Met de volgende als baken. In een kaarsrechte tunnel. Alleen stik donker. Liever zit ik in een oerwoud. Ben nieuwe maan. Alsof de lampjes in plaats van licht te geven... al het zichtbare in zich opzuigen. En verschrikkelijk lawaai als ik me beweeg. Er rent een kudde dinosaurussen met me mee de duisternis beschermt de stilte ze willen niet verscheurd worden stilte en duisternis eisen rust rust om het water op zijn plaats te houden maar de trein breekt achterloos en met blutgeweld door ze heen en nu ik ik ook zij het lopend en zacht maar ze hebben geleden ze zien op wraak Elke stap doet hen overmatig pijn en ik zal hen blijven pijnigen. Ik, ik moet eruit! Het spijt me, het kan niet anders. Ook als ik nu terugga, krink ik je. Straks als ik buiten ben, mogen jullie me weer laten struikelen, zoals aan het begin. Met tekkelen. Nu moeten jullie me verdragen. Ik weet niet hoe lang nog.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 Openrijden. Het stroomt. Voor. Achter. Ik heb niets gevoeld. Voor. Gedrukt. Gelijkmatig ritme. Condens dus. Hele. Ik kan het niet zien, en het wordt niet sneller. Ik zou kunnen wachten. Wachten op het bewijs. Het bewijs zoeken. Het verschil tussen... Het verschil zal niet tellen als ik eruit ben. Terug kan langer zijn dan verder. En nu hoor ik de druppels niet. Wat so dat nog? De boel heeft ook zoiets onbedulligs oh, geschreven. En dan maken ze er aan. En je smaak verandert. Je krijgt een betere smaak. Meen je dat? Oh, beslist. Ik vind dat die jongens het ook zo verschrikkelijk. Mis? Trouwens, ik kon niet goed horen. Die mensen zo hard. Weet je dan dat je het niet hebt? Heb je überhaupt gemeten over Nou goed, zing het dan nog een keer. Oh, Als kind vond ik het prachtig. Maar in de loop der jaren neem je zoveel tot je. Krijg je onderscheidingsvermogen. Kortom, je smaak verandert, hè? Zeker, je krijgt een betere smaak. Precies. En dat gebeurt dankzij het klimmerende jaren. Goed Heel goed gezegd. Kletskoek, oerkoek. En dat klopt helemaal niet met wat jij nu net met zoveel bombardie hebt zitten bekomen. Mevrouw, kan het ietsje zachter. We doen namelijk een spelletje. Oh, en wij niet, meneer. Ik moet een hoogst verwerpelijke theorie van mijn collega ontmaskeren. Maar dat kan dan toch wel meneer? Nee, vind. dat kan niet. En ook niet zo beschaafd als u dat doet. Want u zingt niet alleen vals, u speelt ook vals. Dat heb ik gezien. Anna, Annie, Johan. Hm. Heb ik je daarvoor opgevoed? Ja, vader, ik ben